dagelijks praktijk nodig heeft. Duwen, lopen we even tegenaan. Stil tussen de pionnen en door naar de ballen. Nou heeft u geëxperimenteerd met deze test en daaruit blijkt dat zo'n 20% hem niet haalt. Hoe zorgelijk is dat? Ja, dat is absoluut een punt van zorg. Want dan hebben we het over de 6000 uh, vrijwilligers die de afgelopen jaren de test hebben gedaan. Daarvan heeft 20% het niet gehaald. En onze stelling is dat het percentage uh, zakker, om het zo maar te zeggen, nog wel eens hoger zou kunnen hebben. Dan hebben we het gewoon over enkele duizenden collega's. Eén één naar het midden verplaatsen, grote zijnwaarts pakken. Heel goed. Marianne Strating, landelijk programma manager fit en gezond. Volgens de vakbonden gaat meer dan de helft van de politie, mensen die straks de fitheidstest moeten doen, uh, gaat hem niet halen. Hoe erg is dat? We merken, net als in de hele samenleving, dat er qua leefstijl en dat ziet u op straat en dat zien we om ons heen... dat dat meer aandacht vraagt en dat dat niet vanzelf gaat. Dus dat is voor ons ook een opdracht. Om de pion, over de kast en de banken. We hebben het over een zeer diverse groep mensen die bij de politie werkt. Mannen, vrouwen, 19-jarigen tot straks, als ik in de toekomstbol kan kijken... 66-jarigen, moeten we er ook voor zorgen dat we een goed pakket hebben... om al onze mensen zo lang mogelijk gezond binnen de poort te houden. Mag je op één been achter de pop gaan zitten en mag je hem rustig neerleggen... En dan handen naast het lichaam. Nou blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse agenten dikker zijn dan de gemiddelde burger. Nou halen ze ook nog regelmatig de test niet. Dat is toch wel zorgelijk. Nou ja, dat, dat vinden wij dus ook. Wij vinden in het belang van de politie, maar ook in het belang van de samenleving... maar zeker in het belang waar ik voor sta, namelijk de vitaliteit van de collega's. Dat ze goed in staat zijn om hun werk te doen dat uh, meer trainingsmogelijkheden aan de orde zouden moeten zijn. En uh, de minister zal linksom of rechtsom daar boten bij de vis bij moeten doen. Want anders gaat wat ons betreft de hele richttijdenproblematiek uh, uh, in de ijskast. Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn. Ze kunnen hun baan niet verliezen, maar wel bijvoorbeeld worden overgeplaatst naar een kantoorfunctie.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 Vorige maand kwamen in Hama bij acties van het leger en de politie tientallen mensen om. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De president van het Hof in Amsterdam vindt dat raadsheer Schalken niet openlijk kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders. Dat deed Schalken vanochtend via een interview in NRC Handelsblad. Daarin maakte hij ook bekend zijn ontslag te hebben ingediend. Schalken was een van de raadsheren die het OM dwong om Wilders toch te vervolgen. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met de president van het Amsterdamse Hof, voor Verheij. Had u hem graag gehouden? Uh, de heer Schalke weet dat ik uh, graag had gezien dat hij in ieder geval niet over deze zaak met de media zou spreken. En wij hadden met elkaar afgesproken dat hij enige tijd uh, er eens rustig over zou nadenken uh, hoe hij zijn eigen toekomst zag en dat hij na de zomer daar iets over zou zeggen. Wat vindt u van deze gang van zaken? Ik vind het ontzettend jammer. Ik vind het jammer dat iemand met zo'n staat van dienst... op deze wijze afscheid neemt van de rechtspraak. Dat, dat is gewoon geen goede zaak. Ik vind het ook jammer omdat ik vind dat dit het aanzien van de rechtspraak schaadt. Rechters moeten niet commentaar leveren op andere rechters. Dat is wat hier gebeurd is. En ik onderschat niet wat met de heer Schalke is gebeurd. Dat het voor hem heel zwaar is geweest. En toch vind ik dat je van elkaar mag vragen en dat ik ook van de heer Scholken mocht vragen... om daarmee niet naar buiten te treden en in ieder geval niet op dit moment. U zegt hij schaadt op deze manier opnieuw het aanzien van de rechterlijke macht. Leg dat eens uit. Wat ik daarmee bedoel is dat als je publieke kritiek op uh, andere rechters gaat leveren... dat uh, de samenleving er op een gegeven moment niets meer van begrijpt... Ik denk dat dat wel duidelijk is. Zo moet het niet. Hij had dit niet mogen doen op deze manier? Nee, ik vind dat hij uh, de professionaliteit had moeten opbrengen... om bij zichzelf te zeggen hoe vervelend ik dit allemaal ook vind... en wat mijn gedachten daarover ook zijn. Ik ben raadie-plaatsvervanger. adeldom verplicht. Ik ga niet in uh, de publiciteit daar mijn hart over luchten. Uh, je moet elkaar de ruimte gunnen om het werk te doen... en dan kun je het wel eens hardgrondig met elkaar oneens zijn. Maar dat behoort dan niet in de krant. De president van het Amsterdamse gerechtshof leende het verheil... in gesprek met Jeroen de Jager. Eén van de hoofdrolspelers in de hele kwestie... is Wilders advocaat Bram Moskowicz. Die verhoorde Schalken urenlang over het beruchte etentje. Moskowicz is niet rouwig om het vertrek van Schalken. Dat had hij al eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit... En wat opvalt is, ik heb het artikel uiteraard gelezen... dat hij op iedereen kritiek heeft zo'n beetje op rechters, op advocaten... op journalisten, op columnisten en op de rest van Nederland... behalve op zichzelf. En dat is wel een beetje jammer. Want de kritiek is volgens Moskowitz niet terecht. Het is toch, als je het allemaal als je het leest, dan komt daar een verongelijkte man aan het woord... die helemaal geen reden heeft om kritiek op anderen te hebben. Zoals bijvoorbeeld de rechtbank uh, die de zaak Wilders heeft behandeld... en de advocaat en deze persoon. Maar veel eer iemand die gewoon moet leren van zijn eigen fouten. Moscovici is niet onder de indruk dat Schalke hem in het NRC-interview... onder meer typeert als een showbiz-advocaat. Deze man kan mij niet beledigen, natuurlijk dat begrijpt u wel. Als u ziet wat hij heeft gedaan als rechter, dan mag hij zeggen over mij wat hij wil. Maar dat raakt mij natuurlijk niet als hij het zegt. Tom Schalke wil niet bij ons reageren op zijn vertrek. In Monaco zijn prins Albert en Oudzwemster Charlene Whitstock voor de kerk getrouwd. Ongeveer een half uur geleden gaven ze elkaar het jaarwoord op de binnenplaats van het paleis. Albert Alexandre, voulez vous prendre. Charlene Linette comme épouse. Promettez-vous de lui rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux Oui.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 De politie heeft in een pinpasfraudezaak in de omgeving van Emmen en Koevoorde... acht verdachten aangehouden. In maart hadden ongeveer 30 jongeren aangifte gedaan... toen hun bankrekeningen waren geplunderd. Ronselaars hadden hun bankpassen en pincodes... via valse voorwensels in bezit gekregen. Op de bankrekeningen werd gestolen geld van andere rekeninghouders gestort. De Drentse bende heeft ongeveer een half miljoen euro buitgemaakt. De hoofdverdachte is nog niet gepakt. De politie in Hongkong heeft meer dan 200 mensen gearresteerd bij een betoging. De demonstratie was een protest tegen het beleid van het stadsbezuur en de hoge huizenprijzen. Volgens de organisatie liepen er ruim 200.000 mensen mee. De politie houdt het op 54.000. De betogers weigerden volgens de politie weg te gaan toen de demonstratie voorbij was. Agenten gebruikten de wapenstok en pepperspray om de menigte uiteen te drijven.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 Alles lag opgeslagen in twee ondergrondse kamers. Vanwege de omvang van de schat heeft een rechter deskundigen aangewezen... om een precieze inventarisatie te maken. Sommigen zeggen nu al dat de Indiaanse tempelschat... zeker 7 miljard euro waard is. Sport. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Geen verrassing, Gio Lippens? Uh, nee, nee, helemaal geen verrassing. Want uh, Philippe Gilbert was uh, al ruim voordat deze Tour de France startte. De huizenhoge favoriet uh, voor deze etappe. Omdat de aankomst berg op is. En we weten allemaal dat als er een heuveltje genomen moet worden in de laatste kilometers... dan is Philippe Gilbert bijna onklopbaar. Dat heeft hij dit seizoen al vele malen eerder bewezen. Hij klopte uh, echt het uh, complete peloton. Finishte hier met uh, voorsprong op uh, Cadel Evans. Toch een van de favorieten voor deze Tour de France op de derde plek... Door dan kijken we ook nog naar Jurgen van der Broek. Die er ook redelijk vooraan finisht. Hij is een beetje de Robert Geesink van Vlaanderen. Maar de finale, de laatste kilometers... werden ontsierd door valpartijen. Ruim voor de finish. Een kilometer of tien voor de finish. Een valpartij waar Alberto Contador achter zat. Hij reed op achterstand. En hij gaat waarschijnlijk kostbare tijd aan zijn broek krijgen. Als het goed is of als het slecht is. Het is maar net voor wie u bent. Dan krijgt Alberto Contador 1 minuut en 20 seconden aan zijn broek. Maar in in de groep die op achterstand binnenkwam... zaten ook mannen als Andy Schlek en Levi Leipheimer. En nu is het maar de vraag of zij binnen de laatste drie kilometer... achter een valpartij zijn verzeild geraakt. Net als Robert Geesink. Wat dat betekent dan weer dat zij die echte tijdsachterstand... niet genoteerd krijgen in het algemeen klassement. En dat ze in elk geval dezelfde tijd krijgen als het peloton. Het is nog eventjes rekenen hier. We hebben nog steeds geen officieel klassement binnengekregen... van de organisatie. We weten in elk geval dat Robert Geesink binnenkwam op drie minuten en 41 seconden van Philippe Gilbert, maar uh, het is vrijwel zeker dat de reglementen zodanig zijn dat voor deze eerste etappe niet de absolute uh, tijdverschillen gelden en dat Robert Geesink dus gewoon in dezelfde tijd finisht uh, of in dezelfde tijd genoteerd wordt als uh, de rest van het eerste peloton. En dan is het nog eventjes kijken voor welke andere mannen die in die groep met achterstand zaten dat uh, ook gaat gelden. tumultueuze slotfase dus. Alle Nederlanders zijn in elk geval keurig binnengekomen. Dat wel, Laurens ten Dam was de laatste op 6 minuten en 50 seconden van de glorieuze winnaar van Philippe Gilbert. de Petra Kvitova heeft Wimbledon op haar naam geschreven. In de finale rekende ze in twee sets af met een oud-winnares, Maria Sharapova. Voor de Tsjechische Kvitova is het haar eerste Grand Slam-titel. En daar is ze trots op. Well, het yeah, is hard om woorden te vinden als ik hier met with trofee trophy en ik see... De grote players in de Real Box. Ik happy that I won. De Nederlandse hockeysters spelen morgen de finale van de Champions Trophy. Oranje won met 2-0 van Zuid-Korea, dat morgen opnieuw de tegenstander is. En dat terwijl de dames genoeg hadden aan een gelijk spel. Maar daar wil de bondscoach Max Caldas niet op spelen. Ja, dat is veel te makkelijk gedacht. En, uh, dat doe je tekort aan onze, aan onze meiden. onze doe je tekort aan mezelf en dat vind ik gewoon belachelijk. We spelen om te winnen altijd. En, uh, soms gaat het lukken, soms gaat het niet lukken. Maar dat is onze intentie. Uh, soms topsporter moet, moet ook zo, zo leven. En, uh, ja, dus voor ons is het gewoon geen verschil. En dan is de verkeersinformatie bij de AWB Erwin De Hart. Ja, op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Namelijk tussen Maarse en Knopend Oude Rijn. Daar staat een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A32 Meppel richting Heerenveen is tussen Steenwijk-Zuid en Steenwijk-Dicht. Dat komt door een ongeluk. De hoofdpunten van deze uitzending. Politiebonden en de raad van Korpschef zeggen dat politieagenten massaal dreigen te zakken voor de nieuwe fitheidstest. Ze willen dat die wordt aangepast. Het Hof in Amsterdam vindt dat Raciën Schalken met zijn media-optreden het aanzien van de rechtelijke macht schaadt. En de bel Philippe Gilbert heeft de eerste etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. Ja. Dit was het uitgebreide nos journaal Hina Pavlov van de NTR.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 Twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse guldens. Kijk op rabobank.nl of twitteractie en doe mee met hashtag jeugdspaardoel. Dit is Radio 1. NTR. Pavlov. Henk van Middelaar en Marciaal Belman. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het programma over het menselijk gedrag. Over u en ons dus. Fukushima in Japan is een beetje uit beeld geraakt. Maar soms komen er verrassende berichten vandaan. Zo konden we vorige week lezen dat er in Fukushima... een omgeving nu opvallend meer gescheiden wordt. Maar ook opvallend meer getrouwd. Opent het leven in gevaar ons eerder de ogen... voor wat iemand voor ons betekent? Of is het een besef van de vluchtigheid van ons bestaan... die ons besluitvaardig maakt? Misschien een vlucht. We vragen net aan sociaal-psycholoog Paul Verlangen, die hier bij ons op tafel zit. En Steffi van der Oort noteren ooit liefdesverhalen uit de oorlog, waaruit blijkt dat liefde helpt om moeilijke tijden door te komen. Ook zij is hier. En gisteren ging de Tweede Kamer met reces. Gezellig barbecueën met verantwoord vlees. Maar hoe gezellig waren ze het afgelopen jaar? En waarom stemde donderdag een kamermeerderheid... voor meer Nederlandstalige liedjes op Radio 2? Koen van Vossen is politicoloog. En met hem praten we over de oorzaken voor die hang naar alles wat Nederlands is. En hoe politici ook het, persoonlijk, het persoonlijke niet schuwen. En we hebben live muziek van het gloren. Paul we over Fukushima gaan praten... willen we eerst iets weten over een conferentie die je aan het organiseren bent... Dat klopt. over sociale dilemma's. Wat zijn sociale dilemma's? Sociale dilemma's dat zijn tegenstellingen tussen je eigen belang... en het gezamenlijke belang of groepsbelang. Dus je moet een keuze maken tussen je eigen belang ofwel kiezen voor de groep. En de vraag is bij dit soort van onderzoek... Hoe, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen in het algemene belang... in het groepsbelang gaan handelen en dat ze dus niet egoïstisch zijn... Dat zijn thema's die we onderzoeken en uh, er komen heel veel mensen uit verschillende disciplines. Biologen, uh, psychologen, economen, sociologen. Die komen allemaal bij elkaar om die vraag te beantwoorden. En we gaan ook in op hele andere thema's, zoals bijvoorbeeld altruïsme is een belangrijk thema. Uh, vertrouwen tussen mensen. Uh, werkstraf en beloningen in, in die context. En is het doel om, om, om domweg kennis te vergaren? Of ook om methodieken te ontwikkelen om mensen altruïstischer te maken. Dat ze kiezen voor het groepsbelang in plaats van voor hun eigen belang. Het is beide. Het heeft een wetenschappelijk belangrijk doel. Uh, is de mens in staat tot samenwerking? En, en dat ze niet alleen maar egoïstisch handelen. Dat is het wetenschappelijke doel. Maar tegelijkertijd is deze kennis ontzettend belangrijk voor... Organisaties. Hoe kun je nou een goede manager zijn om ervoor te zorgen... dat mensen in het organisatiebelang, afdelingsbelang gaan handelen? Maar ook voor Den Haag bijvoorbeeld. Hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld vissers... toch op een gegeven moment zich aan de quota houden... om bijvoorbeeld niet al de hele Noordzee leeg te vissen? Ja, want volgens mij is bij een sociaal dilemma toch uiteindelijk zo... dat als je kiest voor het uh, groepsbelang... dat het op de lange termijn toch ook altijd in jouw eigen belang is. Dat is vaak het geval, ja. Niet altijd? Niet altijd. Soms. Ja, kijk, Stel bijvoorbeeld dat je met vreemden werkt... Dat zie je ook heel vaak. Dat mensen dan soms toch even wat, wat hun korte termijn eigen belang uh, laten prevaleren. En dat het soms niet eens onverstandig is. Dat klinkt een beetje gek. Ja, maar maar dat... geef eens een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, je ziet het in, in meer stedelijke omgevingen. Zie je vaak dat mensen uh, in het verkeer, bijvoorbeeld, vooral als ze onder tijdsdruk uh, zijn en dan met vreemden zijn. Ja, dan, dan kan het soms winstgevend zijn voor jezelf om toch in je eigen belang te kiezen. Heb je zelf wel eens zo'n zo dilemma gestaan waar je dacht. Hmm. Wat moet ik nou doen? Ik denk dat, uh, dat je toch heel vaak bijvoorbeeld... Uh, bij vervelende taken in een, uh, in een organisatie... zal ik dat nou wel of zal ik dat nou niet doen? Zal ik de tijd erin investeren om dat te, te doen... Of, wat is een vervelende taak nou voor jou? Ja, bijvoorbeeld je bent een, een, een hoogleraar, de VU. Ja, ja, kijk, ik, uh, wat ik een vervelende taak vind, is bijvoorbeeld dat ik onnodig veel tijd kwijt ben met allerlei ja, printen, met alle administratieve kleine dingetjes, zeg maar. En ja. ik raak ook meest geïrriteerd als de printer's niet doet bij wijze van spreken. Maar stel nou dat je, dat je veel van dat soort dingetjes op je bord op de een of andere manier krijgt, ja. uh, en nou, dan is dat heel, veel. vervelend. Maar ze moeten wel gebeuren, uh, gedaan worden in een organisatie. Dus dat is, vind ik, een mooi voorbeeld van een sociaal dilemma. Waarbij eigenlijk wil je dat, uh, dat iemand anders dat doet. Dat wil iedereen eigenlijk. Maar ja, het moet wel gebeuren. Hetzelfde geldt voor het afwas doen thuis. En dan wat doe je dan uiteindelijk? Nou ja, uh, je vindt uh, soms, soms ga je heel bij pro-sociaal coöperatief. En soms, vooral de tijdsdruk, dan willen mensen nog wel eens uh, voor zichzelf kiezen. Goed. Koen Vossen, um, uh, stel dat je uh, een opslag kunt krijgen. Maar die gaat dan wel ten koste van je collega's. Zou je die dan wel accepteren of niet? Nou, als het heel erg ten koste gaat van mijn collega's wel. Natuurlijk. Nee, ja, goed. Uh, ja, uh, moeilijk dilemma. Ja, nee, over het algemeen niet, denk ik. Ja. Nee. En jij, ja. Steffi? Nou, ik, ik moet mezelf dan opslag geven, want ik, uh, ik ben zzp'er. Ik ben mijn enige personeelslid. Dus ik zou onmiddellijk voor die opslag gaan. Ja. Ja. Maar je kan je... Nee, het hangt ervan af. Kijk, als ik het verdiend heb, en dat heb ik dan waarschijnlijk, dan zou ik het wel doen. Maar, Ook als je weet, mijn collega's gaan daardoor iets minder krijgen. Dat, dat wordt alweer moeilijker als die collega's dan hele schattige kinderen hebben. En, <laughs> nee, dat vind ik een moeilijk dilemma. Dat is een eigenlijk hypothetische vraag. En ik denk dat daar geen antwoord mogelijk is. Ik denk dat eigenlijk elke situatie uh, anders is en uniek. En dat je dan handelt zoals je handelt. Maar heb je wel eens uh, ja, voor zo'n uh, heet vuur gestaan? Dat je moest kiezen tussen jezelf en de groep? Uh, ja, daar sta ik eigenlijk regelmatig. Want ik, ik, zit in, ik woon in Nijmegen en hebben we een woon -werkpand. Dus dan hebben we klussen daar en dan moeten we dingen doen. En dat botst inderdaad. En wij hebben eigenlijk geen baas boven ons... die dus zegt, hé, hey, jij drukt je snor erg vaak. En dat is heel vaak, uh, druk je je snor of niet? Hè? Ja. En uh, ik denk dat het in de praktijk een beetje zo is... dat uh, bij ons in dat pand althans... Je kunt een tijdje je snort drukken, maar dan gaat het opvallen. Dus dan moet je weer een keer uh, zichtbaar in actie komen. En als je een tijdje zichtbaar in actie bent geweest... dan kun je weer even achteroverleunen. Ja, precies. Sociale Zoals. controle, zo <laughs> ja. gaan we. Ja, oké. Okay. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, Pavlov met uh, twee onderwerpen. We beginnen met dat opmerkelijke bericht dat we vorige week lazen over Fukushima. Nee, wij denken bij Fukushima aan een aardbeving, aan de tsunami... aan doden, aan verpletterde huizen en lekkende kerncentrales. Maar ook in die troosteloze chaos is er nog altijd liefde en haat. En alles wat ertussen zit. Vorige week lazen we dus dat er sinds de ramp daar meer gescheiden wordt... maar ook opvallend meer getrouwd. Zien we in tijden van gevaar de dingen sneller? Of zijn we in de war en doen we maar wat... omdat alles vergeleken bij die ramp relatief is... Uiteraard is er nog geen onderzoek geweest naar de motieven van deze scheidende en trouwlustige Japanners. Maar sociaal psycholoog Paul van Lange heeft erover nagedacht... en misschien wel parallellen gevonden in andere situaties of op andere plekken... Toen wij jou belden met, met dit bericht, dan ging je erover nadenken. Wat was het eerste wat in je opkwam? Een soort verklaring. Het eerste wat in me opkwam is wat we noemen de status quo bias. Mensen zijn over het algemeen niet op zoek naar veranderingen. Mensen zijn op zoek naar houvast. vast. Ze willen graag de dingen laten zijn zoals ze zijn. En dat doe je vooral wanneer er geen, geen reden is tot verandering. Dus uh, mensen leven gewoon hun leven. Ze richten hun leven in op bepaalde zaken. En gaan over het algemeen veranderingen uit de weg. Grosso modo, dit is een soort algemeen principe. Maar op een gegeven moment vindt er plotseling zoiets plaats. Dan opeens staat alles, uh, wordt je hele wereld ja, om, om, om te boven gegooid in feite. En komt onzekerheid gaat een heel belangrijke rol spelen. En dat kan ervoor zorgen dat je juist die status quo bias... die normaal gesproken wel hebt, dat je tot bezinning komt. En dat je wel... Uh, na gaan denken, of belangrijke vragen. Dus bijvoorbeeld over uh, ja, hoe gelukkig je eigenlijk bent met bepaalde zaken. Mm -hmm. uh, en iets wat daarbij ook nog een rol speelt, en dat is wel heel, heel interessant... is dat dit is eigenlijk ook een situatie is waarbij je heel erg uh, geconfronteerd wordt... met eindigheid, de dood. Ja. Uh, naast ze zijn misschien overleden. Dat zijn ook dingen die heel veel doen met mensen. En we hebben heel veel interessant onderzoek daarna gedaan. En dan blijkt bijvoorbeeld, stel dat je mensen laat herinneren... Hè, bijvoorbeeld een klein alineaatje schrijven over, over de dood, over de eigen dood... dan blijkt dat het heel veel met mensen doet. Bijvoorbeeld als je dan daarna vraagt... Uh, hoeveel kinderen zou je willen hebben in de toekomst... dan blijken mensen meer kinderen te willen hebben... als ze eerst hebben geschreven over de dood. Als, je, als mensen hebben geschreven over de eigen dood... blijkt ook dat men als men in een rijtje stoelen moet gaan zitten... Ja. dat men dan dichterbij iemand anders gaat zitten. Dus er is een soort behoefte aan affiliatie, aan... Zeg maar, affiliatie is dat, ja, een bevestiging? dat is. bevestiging? Nou, affiliatie betekent in feite dat je, dat je sterk op anderen gericht bent, contacten uh, <laughs> met anderen wilt aangaan, et cetera, et cetera. Dus dat zijn, dat zijn belangrijke processen die in gang worden gezet door onzekerheid. Ja. En ook in combinatie, vooral uh, ja, met eindigheid in algemene zin, dat doet veel meer mensen dan we, dan we altijd gedacht hadden. Ja, van die dood, dat begrijp ik. Maar ik, ik, ik, ik dacht een onzekere situatie, dat je denkt, nou maar. Laten we de boel maar rustig houden. Weet je wel? Niet nog een verandering erbij. Ja, dat, dat is ook ergens, ergens ook heel logisch. Uh, maar ja, je, je, je, op dat moment, uh, ben je, je staat de wereld op zijn kop. Je, je werk staat misschien op, op zijn kop. Uh, je komt ook nieuwe mensen tegen, waarschijnlijk door die situatie. Dat, dat maakt het waarschijnlijk ook anders. Maar onzekerheid op zich en dat er opeens plotseling iets gaat veranderen, dat, doet, dat kan veel met mensen doen. Nou, stel dat het heel geleidelijk zou zijn gebeurd, dan zou de kans waarschijnlijk minder groot zijn geweest dat mensen opeens uh, gaan scheiden of uh, gaan trouwen. Wat wel grappig uh, vond ik, wat in dat bericht stond... was dat uh, de motivatie waarom uh, mensen gingen scheiden eigenlijk was... dat ze ervan schrokken dat hun partner uh, heel erg egoïstisch bezig was. En niet dacht aan, uh, uh, aan zijn gezin of aan haar gezin. Of, uh, dat ja. vond ik zo, ja, eigenlijk idioot. Dat verwacht je helemaal niet, nou, toch? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat in, in een hele moeilijke situatie... waarbij uh, alles op scherp staat... Dat, laten we zeggen dat 20% van de mensen echt super egoïstisch kiest. Misschien onder thuisdruk of wat voor reden dan ook. Dan is dat wel iets waar die ander ontzettend veel last van kan hebben. En, ja. en, en dat je hele vertrouwen geschaad wordt op dat, op dat moment. En dat dat zo'n reden is voor uh, scheiding. Of Stel... iemand anders blijkt te zijn dan Steffie. hij dacht. Bedoel je ook? Nou, ik bedoel eigenlijk dat. Uh, ja, dat, zo, dat, dat speelt dan een rol. Oh, dus dat je ja. opeens ziet van. je hebt, je hebt die situatie nog niet meegemaakt. Ja. Een, een hele goede test voor een relatie is. gaan met elkaar op vakantie in het begin. Nou, dat zeggen ze altijd, nee, hè? Dat, ja. dus, maar als je ook. Als je, als je dus bepaalde dingen. Maar ik denk die al gezegd. dat de meeste mensen misschien nog wel. sterk op elkaar gericht zullen zijn. en, en best uh, ja, goed met elkaar omgaan. Maar stel dat 20 procent fout maakt in die moeilijke situatie... wat voorstelbaar is... dan zullen mensen daar sterke conclusies aan verbinden. Hm. Juist omdat de gevolgen voor hen zelf zo groot zijn. En, en um, uh, wat, er, wat een motivatie was... Zeg maar, om juist op zoek te gaan... naar een wederhelft. Dat uh, noemen ze ook een voorbeeld in dat artikel. Dat um, ja, mensen waren eigenlijk... bewust single. Um, waren vooral uh, bezig met hun carrière. En hadden ook een heel eisenpakket... voor hun uh, partner voor in de toekomst. En dat lieten ze eigenlijk... Varen, dat hele ijspakket Ze zagen hoe um, uh, prettig mensen het hadden samen. En dat ze veel steun aan elkaar hadden. En toen dachten ze opeens, laat het hele ijspakket maar zitten. Ik ga voor, uh, uh, voor die geborgenheid. ja nou Dat is in feite toch een soort hou zoeken dan. Hè? Ja. En maar dan vooral in sociaal opzicht. Zorgen dat je een partner hebt op wie je kunt bouwen. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Dus in feite is het zo dat je niet alleen fysiek weer moet herbouwen. Maar ook... Sociaal moet bouwen om, aan je relatie, aan een nieuwe relatie, zodanig dat je jou vastkrijgt. Maar ook die, die situatie waarin je dan eigenlijk schrikt van je partner, omdat hij uh, iets totaal anders doet dan dat je verwacht, is dat iets wat. Uh, dat doe je onbewust. Ja, maar ik kan me al voorstellen dat voordat men gaat scheiden... dat er toch wel even wat woordenwisselingen zijn geweest. <laughs> ja. over, dus nou ja, men maakt elkaar wel bewust van wat men ervan vindt, waarschijnlijk. Ja. Het, maar dat je die gevolgtrekking zo onbewust trekt... Ja, dat, is, dat is waarschijnlijk wel het geval. Maar betekent dat dan ook dat je eigenlijk alleen in zo'n situatie... echt werkelijk uh, als jezelf reageert? Nou, dat is moeilijk. Wat is jezelf? Uh, jezelf? Je komt jezelf tegen in heel veel situaties, maar... En, ik weet wel, de meeste mensen die denken over het algemeen dat naarmate de belangen groter worden, dat mensen meer kiezen voor het eigen belang. Dat is er overigens niet noodzakelijkerwijs het geval. Mm -hmm. uh, we hebben dat in onderzoek al eens uh, proberen te bekijken en dan, dan zie je eigenlijk dat dat niet zo heel veel verschil maakt. Terwijl de meeste mensen denken, zodra de echte belangen groot worden, dan gaan, kiezen mensen alleen maar voor hun eigen belang. Maar het is natuurlijk wel zo dat in die situatie, stel dat iemand voor zijn eigen belang kiest en die ander heeft daar flink veel last van, ja, dan, uh, dan gaan mensen snel dat verklaren aan de hand van, uh, nou is toch niet zo aardig dan ik dacht? Ja. Al deze kennis heb je natuurlijk uit onderzoek en literatuuronderzoek. Uh, naar wat voor situaties keken zij? Want ze zullen waarschijnlijk niet een ramp als Fukushima hebben... Kunnen testen. In, in ons onderzoek bedoel ja. Ja. Nee, ik. Wij, wij, wij, wij, wat wij eigenlijk doen is onderzoek in het laboratorium... en dan boodsen we bepaalde dingen na. Of, ja. we, of we, nou, wat ik net vertelde, we zorgen ervoor dat mensen aan het doordenken... en dan blijkt dat, dat er van alles en nog wat gebeurt. Maar we kunnen inderdaad geen echte rampen naboodsen. Nee, maar is er bijvoorbeeld literatuuronderzoek over de Tweede Wereldoorlog bekend? Hoe dat heeft gewerkt? Ja, dat is, dat is iets, niet iets wat sociaal, psychologen sociaal doen. Uh, maar dat is meer iets voor historici, ja. neem ik aan, om dat goed te, ja, te Dat bekijken. heb ik gedaan al, hè. Dus ja, ja, ja. <laughs> ja, dan moeten we Steffi er even bij betrekken. Je hebt een boek geschreven, je hebt het voor je liggen, het is al 2004 al. Geloof. Nee, om... dit wordt gewoon herdrukt, liefde ja, maar, maar, in de oorlogstijd, gewoon ja, verkrijgbaar. Was het niet oorspronkelijk uit 2004, 2005, weet ik het. <tom> Toen is het begonnen met dit boek, ja. Goed, liefde... Dat was de eerste druk. Oké, okay, liefde in de oorlogstijd, maar dat zijn verhalen van mensen die juist... Uh, die liefde enorm doorgezet hebben, ondanks de moeilijke omstandigheden. Ja, ja. Nou, het eerste wat ook in me opkwam... Uh, en dat heeft ook te maken met wat Paul net zei... over uh, de dood, de aanwezigheid van de dood. Um, een van de mensen die ik sprak voor dit boek... het was een Schotse bevrijder. En die, uh, uh, die heeft dus uh, D-Day meegemaakt. En die is op het strand uh, in Normandië uh, zeg maar, aan land gegaan... Hè? En uh, wat hij daar zag, uh, er was één groep voor hem toen kwam hij. Hij zag daar uh, een, uh, een schip met collega's dus van hem de lucht in vliegen, ontplofte. En hij nam dat waar als in slow motion. Dus in zijn herinnering gaat het heel langzaam bootje met uh, mensen en het ontploft in stukjes het stukje, het, het neer. Hij zei daarover: uh, mijn hersenen werkten op dat moment zo snel dat het leek alsof het uh, slow motion was, wat het dus niet was. Dus zoveel indruk heeft die dood op hem gemaakt. Hij zag mensen daar liggen op het strand. Mm -hmm. En zijn eerste indruk, ze liggen te slapen. Of omdat je dus daar niet aan gewend bent. Hè? Je dus kan je... het niet bevatten. Precies. Ja. En um, nou, dat uh, meegemaakt hebbend... later in, of in Eindhoven terechtgekomen... deze meneer Oots, knappe bevrijder. Een schot, een katholieke schot. Um, daar was hij eigenlijk uh, een halfgod... Hij, kon, hij moest echt de vrouwen bijna van het lijf slaan. Die Eindhovense, katholieke, Roomse meisjes. En uh, uh, ja, nou was het zo. Hij zei dus daarover. Um, hij heeft het dus ondervonden. Hè? Dus uh, kun je ook een vorm van onderzoek noemen. Hij zei daarover, um, het is een soort natuurwet... dat als er veel mensen doodgaan, dat er nieuwe bij moeten komen. Want die, die Roomse meisjes die stonden anders niet tegen een muur uh, te vrijen. En um, ja, ik denk eigenlijk dat dat uh, een heel goed, uh, goede vorm van onderzoek is geweest. En um, oh, weet je het? die meiden gingen te tekeer, hè? En, en die mannen ook. Het was zelfs zo dat hij op een gegeven moment het meest brave meisje... dat ook heel katholiek was, heeft uitgekozen... zodat hij maar op het rechte pad bleef. Dat maar hij het bent... lijkt wel alsof het, alsof het meer lust is dan liefde. Mm, uh, Lust en liefde. Nou, wat betreft liefde, um, wat mij is opgevallen in al die men, met al die mensen die ik sprak, is dat uh, ik denk de ontvankelijkheid voor liefde in extreme omstandigheden groter was. Dus ik heb mensen gesproken die uh, in het kamp hebben gezeten, op het slagveld, noem maar op. En uh, onder bombardementen, schuilkelders, onderduik. Ik denk dat wat mij is opgevallen is dat de ontvankelijkheid voor liefde, verliefdheid, seks, hoe je het noemen wil, passie, uh, groter was. En een aantal mensen, zoals hij dat uh, aan mij beschreef... die vertelden het, ook weer als een natuurverschijnsel. Alsof er echt, pang, een bliksem in slag. Oh, kan je dit bevestigen, dat je de, dan ontvankelijker bent? Nou, er is één onderzoek wat, ik wel, wat, wat je hier wel een beetje mee te maken. Heeft. Het is totaal anders, maar toch wel hetzelfde <suss> ja? iets. Dat is namelijk, stel dat je een mannelijke persoon hebt... op een, op een gewoon een stabiele brug... En je vergelijkt dat met een mannelijke persoon op een brug van touwtjes. En, je, en de wind waait, en je kunt bijna van die brug vallen. En dan val je bij bijna 200 meter naar beneden. Dat onderzoek is gedaan. En die man, die gaat dan uh, vervolgens. Uh, uh, Zoekt contact. Nee, sorry, het was een vrouw op die brug. En ik zoek contact met allerlei mannen die zo voorbij komen. Dan blijkt dat op die, op die brug, die niet stabiele brug van hout, uh, hout en dergelijke. En die waait en noem maar op en schommelt. Dat die brug, dat mensen dan eerder. Ja, uh, yeah, uh, zeg maar. Uh, uh, tot, tot, tot elkaar aangetrokken voelen. Dan op die stabiele brug. Oh, yeah, en het yeah, grappige yeah. is dus. Een, een zekere mate van opwinding die je krijgt. Uh, door zo'n brug. Yeah. leidt ertoe. Dat, uh, dat, er een, dat aantrekkingskracht en dergelijke op gang yeah. kan komen. En je ziet het ook al soms in films. dat dit wordt weer. Uh, we speelt hoog op een berg of zo. in ja, de, ja. angstige situaties. Dan heb je elkaar. En ah, door... dan denk je ook weer, omdat je straks zei. Uh, dat je de dood dichter in de ogen ziet. Nou, dat heeft misschien zelfs een beetje mee te maken inderdaad. Maar het is met name ook dat gezamenlijke gevoel. Ik denk persoonlijk ook dat, dat in zo'n situatie heb je elkaar heel erg nodig. En je bent eigenlijk bij, bij, veroordeeld tot elkaar. Ja, ja. Niet dat mensen dat zo uh, direct beseffen. Maar dat gevoel op die brug daar heb je ook nauwelijks door dat het iets te maken heeft met die brug zelf. Nee. Maar het is wel zo dat de aantrekkingskracht die je ja. dan hebt, hè, dat dat gewoon sneller op gang komt. Ja, het is net alsof dan ineens, zeg maar, neemt de biologie het over. Dus de natuur neemt het over. Bijna tegen alle logica in soms, maar... Uh, ik denk ook dat die persoon waar ze dan zo pang als een blikseminslag verliefd op worden... want bijna meer is nog dan liefde, omdat er een soort overleven in zit... Mm -hmm. dat uh, al jouw hoop en wanhoop, opgebouwd, hè, Fukushima of in de Tweede Wereldoorlog... ineens gefocust wordt, gekanaliseerd op die persoon. Hè, die, die schot, die, die ziet jou bijvoorbeeld. Mooie vrouw. Ja, en dankjewel. Pang! En ineens ja. is het dat of zo, hè? Of... Ik denk alle hoop en wanhoop uh, gecanaliseerd ook. Maar de, dat geeft dan ook een uh, enorme kracht. Ja. En, da, en, da, en daardoor kunnen mensen overleven ook weer. Ja. Dat is ook iets wat ik wel uh, ontdekt heb. Of dat hoef je niet te ontdekken, dat is logisch. Maar wat ik gehoord heb van mensen. Oh ja. dat... ik, ik denk nog even aan het begin van dit uur. Toen we het hadden over die sociale dilemma's. Eigenlijk is dat in Fukushima aan de gang. Weet je wel, dat, je, dat, je, dat zo'n man die in, in, in, waar een Japanse vrouw in teleurgesteld is, omdat hij voor zichzelf kiest. Ja. Hè? Dat, dat, de, de, Eigenlijk de, de, moet hij natuurlijk voor zijn gezin kiezen. Ja. Sociaal dilemma's zijn overal. En dat is, dat is echt het grappige. En het is ook mooi om daar onderzoek naar te doen. Omdat je dan weet van, hé, hey, dat is echt iets belangrijks. En, ja. Uh, maar ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, kiezen voor je gezin of voor jezelf op dat moment is een heel belangrijk iets. En, uh, en is inderdaad heeft de kenmerken van een sociaal dilemma. En, maar ook in Nederland heb je, heb je constant met deze situaties te maken. En de, en de overheid moet er ook op inspelen. En dat zijn super interessant. Hoe doet de overheid dat? Nou, de overheid, wat ze doen, is bijvoorbeeld subsidieverstrekking... door goed gedrag te belonen. Yeah. Uh, wat ze misschien nogal vaker doen, is bestraffen. Dus belasting heffen op dingen die niet, die niet goed zijn. Uh, ze proberen soms het openbaar vervoer bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken. Niet altijd, overigens. Uh, maar dat zijn middelen die de overheid heeft, belonen en straffen, noemen wij dat... Yeah. om ervoor te zorgen dat mensen met die sociale dilemma's toch goed weten om te gaan. Dat ze niet altijd kiezen voor het korte termijn eigen belang. Belastingontduiking is een ander voorbeeld... Het uh, is een heel verleidelijk, natuurlijk, om dat te doen. Waar gaat misschien... de Grieken. <laughs> <laughs> Bijzonder <by itself> spreken. <laughs> <laughs> nou ja, dat zijn ook zaken waarbij, uh, waarbij ja. als, uh, nou ja, waar de overheid als een taak heeft. Ja. ja. Nog één ding. Als je nou failliet gaat of uh, werkloos wordt, is dat dan ook zo'n enorm heftige ervaring dat je misschien makkelijker gaat kiezen? Of, uh... Ik heb het gevoel, inderdaad, dat dat, dat inderdaad het geval is. Uh, ik ken daar geen onderzoek over. Ik weet wel dat. Over het algemeen dat, uh, dat depressie sneller optreedt... bij mensen die langdurig werkloos zijn dan mensen uh, die dat niet zijn. Dus daar zit een nauwe no no koppeling. Maar in hoeverre dat ook leidt tot bijvoorbeeld hele andere cursussen in het leven... dat zou mij niet verbazen trouwens, maar ik ken er geen onderzoek over. Goed. Paul Verlangen, hartelijk dank. En Steffie van der Oorde ook. Dankjewel, ja, maar, maar jullie blijven zitten. zitten, dus uh, we horen jullie straks ook nog. Uh, maar het is nu tijd voor muziek. Uh, we gaan luisteren naar het Gloren. Dat is een muziekproject rondom Flores Schama. En van het debuutalbum Glory 123 speelt hij vanavond in Pavlov samen met zijn tweelingzus Wieke in Holland staat een huis. In het volle licht Vandaag de eenzaamheid En als het anders had Dan is dat veel te laat Hoe in een hemelsblauwe lucht Het stof dat droogt de mond Het is de volle dan het alsmaar recht Het is het onbeholpen van de gulzigheid En met het einde zo in zicht Verbleekt een hard geluid Vandaag de eenzaamheid in al haar mooiste liefde heeft haar pijn gedaan. Hoe in een hemels blauwe lucht. Het stof dat droogt de daar schuilt een vrouw In vrouwen groeit een eindeloze In Holland staat een huis En in dat huis daar woont een man en in die man daar schuilt een vrouw In vrouwen een eindeloos verhaal Glorende gloren met in Holland staat een huis. U hoorde Floris Gama en zijn tweelingzus Wieke. Meer informatie over Floris en uh, het gloren en het album is te vinden op hetgloren.nl. En het is eigenlijk wel dit liedje is wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, hè Henk. Ja, nationalisme. <laughs> ja. Gisteren ging de Tweede Kamer met recess. reces. De laatste zittingsdag was misschien wel typerend voor wat onze politici in deze tijd bezighoudt. Wat is Nederland en wie is de Nederlander? Er werd namelijk gestemd over een verzoek van de PVV om op Radio 2 minimaal 35% Nederlandstalige muziek te draaien. En de meerderheid was voor. Waarom zijn wij zo bezig met wie we zijn? En waarom zijn we zo bang dat we die Nederlandse identiteit verliezen? Koen van Vos is politicoloog verbonden aan de Universiteit van Leiden. Wat dacht jij toen je de stemming donderdag zag over dit onderwerp? Ik dacht, uh, uh, ja, dat uh, is wel symptomatisch voor deze tijd. Dus uh, dat er veel, men veel bezig is met uh, Nederland, met uh, de Nederlandse taal... Uh, ik dacht ook, uh, nou, voor veel mensen zal het misschien heel prettig zijn. Uh, niet voor iedereen. Uh, wat mij betreft, als het allemaal Nederlandstalige muziek is... van het niveau wat we net hoorden, dan ben ik er blij mee. Ja. <laughs> maar uh, ja, niet iedereen zal er misschien... Uh... Maar is hameren op, op, op die Nederlandse taal... is dat ook een uiting van is... nationalisme? Ja, ik denk het, dat dat een heel belangrijk onderdeel uh, is. Kijk, uh, wij uh, als Nederlandse taal zijn we natuurlijk uh, uh, kwetsbaar als Nederlands taalgebied. Uh, want uh, ja, alles wordt steeds meer Engels en uh, Frans hè, en uh, uh, vooral Engels. Uh, als je kijkt naar. Uh, uh, universiteiten bijvoorbeeld, de meeste universiteiten bieden hun masters in het Engels aan. Hè. Dus het, het wordt steeds moeilijker bijna om een Nederlandse universitaire opleiding te volgen. En misschien is dat over tien jaar, twintig jaar wel helemaal verdwenen. Hè. En dat zijn natuurlijk toch uh, ontwikkelingen die, die sommigen uh, zien als, uh, nou ja, als goed. Hè. Want uh, we moeten vooruit als Nederland. We, zitten, we leven nou eenmaal in een, in een uh, klein land in een grote wereld. En anderen die zien dat toch ook als heel bedreigend. Maar waarom is die, dat hamer op dat aanbeeld van het nationalisme... waarom is dat nu, in deze tijd, zo populair? Nou, dat heeft denk ik heel sterk te maken met de ontwikkelingen... die we de laatste twintig jaar uh, zien. Uh, dus dus nou ja, wat ze dan als chic noemen de globalisering. Het steeds internationaler worden van uh, het bedrijfsleven. Het verdwijnen van grenzen. Ook uh, uh, de komst van uh, uh, veel immigranten naar Nederland in de laatste dertig jaar. Waardoor er ja, multiculturele samenleving is ontstaan. En al dat soort ontwikkelingen... Die, die zorgen ervoor dat, uh, uh, dat mensen zich gaan bezinnen op ja wat is dan Nederland eigenlijk nog? Zijn ze bang? Ja bang, uh, ja bezorgd, vrees. Ja, ik denk dat dat uh, een rol speelt. Bang dat, dat wat ze kennen dat dat uh, verdwijnt en dat er niet iets beters voor terugkomt. De anti-Europa -Eu denk ik Zo Het idee van Europa met zijn regels dat het daar. Nou, nou ja, niet eens uh, direct anti-Europa met zijn regels, maar meer... Uh, de vrees, uh, dat de taal die je hebt geleerd van je moeder... de cultuur die je kent van huis uit. Uh, het, uh, wat zo symbolisch is, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. Dat men daar zo op ingaat van, ja misschien verdwijnt dat. Nou, dat, uh, dat is typisch zoiets waar mensen ja voor vrezen... dat dat Nederland gewoon verdwijnt. Paul Verlangen, sociaal psycholoog, zit hier ook nog aan tafel... Um... Wat denkt u? Nou, ik denk, kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, immigranten geweest uh, in de jaren 60, 70. Toen speelde het niet, en toen speelde groei een belangrijke rol en was dat minder een bedreiging voor mensen. En een economische bedreiging, je eigen baan kan op het spel staan... die laat zich ook heel snel vertalen door een soort psychologische bedreiging. Men, gaat wat, men ontwikkelt snel wat negatievere opvattingen... over een groep die uh, ja, jouw baan misschien op het spel zet. En, uh, en wat, ik, wat ik eigenlijk wel interessant vind... en ik, weet, ik begrijp ook dat er sociologisch onderzoek naar is gebeurd... dat met name in havensteden dat dat vaak... dat nationale gevoel een extra impuls kreeg. Daar, Niet daar, alleen in Nederland, daar, maar in heel Europa. Da, daar lijkt het op, ja. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Antwerpen, Marseille... Mm. Hamburg, daar blijkt met name een goede. Rotterdam, een goede, vo goede voedingsbodem te zijn voor, ja, voor, voor uh, nationale gevoelens. Omdat maar... daar de economische recessie het eerst voelbaar is. Dat dat is mijn indruk, ja. Dat, uh, ja. Of de komst van via de haven van? Ik denk, ik, ik denk inderdaad dat, dat, dat over het algemeen wat te maken heeft met uh, ja, banen... die sneller kunnen worden overgenomen door die nieuwe ja. immigranten... dan bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam waarbij dat minder het geval is. Nou ja, je, je bezint je natuurlijk uh, eerder op je eigen identiteit... in de confrontatie met een ander. Dus als je die anderen niet tegenkomt... en dat is het, hetzelfde als dat uh, katholieken over het algemeen fanatieker waren... in streken waar veel protestanten ook woonden. Ja. En waar al veel katholieken wonen, ja god... Hè, want, dat, waar dat, waar dat, moest je je bij dat is een grappige discussie. Soms is het zo dat als je mensen bij elkaar zet... van verschillende achtergronden, dat dat juist goed kan werken. Maar soms ja. is het ook zo... Dat is een heel discussie over integratie op scholen bijvoorbeeld. Ja. Is dat goed ja. of slecht? Ja. En daar is het laatste woord niet over gezegd. Uh, ja. Ook in Amerika is er veel onderzoek naar gedaan. En het is heel moeilijk om daar echt de vinger achter te krijgen. Ja. Wat nou eigenlijk het beste is. Maar, maar het is ik... helemaal niet nieuw, hè? Want je had in de jaren twintig had je de Duitse dienstbodes in ja. Nederland. De Duitse ja. Want de Nederlandse meisjes in die tijd... Uh, het begon het een beetje goed te gaan... Uh, begin jaren twintig. En um, uh, de Nederlandse meisjes... die, uh, die gingen in fabrieken... en in, die werden winkelbedienden en zo. En die hadden geen zin meer om dienstbode te zijn... voor dag en nacht. Maar Maar u leidde dat ook, maar Stefie, dat ook Duits... tot een identiteitscrisis? Nee, maar er is ook verzet tegen geweest. Toen kwamen er dus Duitse dienstbodes... Mm -hmm. want die waren veel gezagsvertrouwen... en die kon je veel makkelijker laten werken in huis. En... Uh, ja daar is ook kritiek op geweest dus, en in de 19e eeuw stikte hier de moord van de Duitse gastarbeiders mm -hmm. dus het het gaat met golven en het is niet nieuw. Ja, maar ik denk dat er nu ook iets anders aan de hand is. Als je het over iets langere termijn kijkt... dan kun je zeggen dat sinds de jaren zestig uh, is er dan een ontzuiling geweest. Hè. Vroeger definieerden Nederlanders zich ook aan de hand van de zuil waar ze in zaten. Je dat was, was heel makkelijk ingedeeld. Harry, heel ja, geïnformeerd. Ja. Uh, nou, die, die, die, die, die, die verschillende zuilen die hadden als het ware ook een eigen beeld van wat Nederland was... Uh, nou, die zuilen die vallen uh, in elkaar. In diezelfde periode dat die zuilen in elkaar vallen... krijg je die immigratiegolven. Uh, je krijgt ook die Europese integratie die toeneemt. En dan moet er een nieuw idee van Nederland gaan ontstaan, ja. als het ware. Hè. Uh, daarbij komt ook nog dat uh, in de jaren zestig... De, de, de, ja, vooral een progressieve kring, een heel sterk uh, gevoel kwam van nationalisme. Daar moeten we vanaf. Hè. We moeten juist onze toekomst zoeken in een heel kosmopolitisch uh, levensstijl. Maar dat miskende natuurlijk deels ook wel dat zo'n natie toch wel uh, uh, hardnekkiger uh, is in het gevoel van mensen dan, dan wel gedacht werd. Het is niet dat je zomaar even kunt zeggen van nou ja, we zijn nu met z'n allen opeens Europeanen. En waarom hebben we dat af? nodig? Nou, alleen, al dat omdat we die taal, alleen al omdat we die taal hebben, natuurlijk. Die, die, die gekke ja. Nederlandse taal die we met, met 16 miljoen mensen zijn het bespreken. <laughs> dat is heel interessant. Uh, uh, um, kijk bijvoorbeeld, als het dan even gaat over Nederlandse muziek. Is het natuurlijk curieus eigenlijk dat we zo weinig artiesten horen, Nederlandse artiesten, uh, die in het Nederlands zingen. Dus blijkbaar kiezen we ervoor in de muziek om onze diepste emoties in een andere taal uit te uiten. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk heel merkwaardig. Ik ga het dus heel even vragen aan Floris. Floris, heb jij overwogen om in het Engels te zingen bijvoorbeeld? Nou, ik heb het wel geprobeerd, maar voor mij was het geen optie eigenlijk. Waarom niet? Ik had eigenlijk snel genoeg door dat ik me in het Nederlands uh, veel beter kan uiten dan, uh, dan in het Engels. Dus... Dus dat ik daarin veel meer mijn gevoel kwijt kan. En uh, ja, dat was eigenlijk wel doorslaggevende reden om gewoon al die ideeën die ik wel had, gewoon op uh, muziekgebied, zeg maar, op uh, gewoon melodielijnen en zo, om die niet naar Engels te vertalen, maar naar, naar Nederlands talen. Om het ja. gewoon lekker dichtbij bij je te houden. Eigenlijk. Ja, dan was het veel makkelijker om, om echt uh, tot een gevoel te komen. Of zo. Ja. Ja. En, maar het gaat niet alleen om die... Om, om die uh, hè, dit is de aanleiding dat we het er nu over hebben. Hè, dat uh, stemmen over de Nederlandstalige muziek op Radio 2. Ja. Maar er waren nog een paar dingen deze week... die ons toch een beetje aan het denken zetten. Ik zag uh, in Europa, wordt nu herhaald, van de VPRO... en daar zag ik een van de grondleggers van Europa, Max Koonstam. Hij is er helaas niet meer. Maar die zei in het programma... Ik heb meerdere identiteiten. Ik ben echt niet alleen maar een Nederlander. Ik heb een paar jaar in Italië gewoond. Dus ik voel me ook voor een deel... Italiaan. En avond tevoren had Verhaag een toespraak gehouden... die juist zegt, ik begrijp die angst heel goed... en die moeten we respecteren... want met die groentes kunnen ook wel enge ziektes binnenkomen. Ik, de angst voor, voor andere... voor de... andere eh, nationaliteiten. Ja. Dat dacht ik, wat, wat raar dat we zoveel verder in de tijd zijn... en eh, zoveel internationaal zo nee. zonder grenzen. Zo en... raar is dat niet, want ik, wij Steffie. kwamen hier net binnen als drie gasten... <laughs> En uh, het, dan krijg je even een babbeltje, koffie, we krijgen een lekker broodje, goede verzorging. Maar uh, het eerste is eigenlijk, waar, waar kom je vandaan? Ik hoor jou accent, oh, oh ik kom uit Twente, oh, Nijmegen, mm -hmm. oh, ken je die? Eigenlijk ja, maar Leidt, is Nermers heel primair. Dat in snap dieptak. ik. Het uh, is een heel diep gevoel. Eigenlijk maar waarom, oké, okay, maar dat, dat snap ik. Maar waarom je dan afzetten, Koen? Koen van Vossen. Waarom je afzetten? Nou ja, uh, ik denk wat opvallend is, is inderdaad dat, dat je vaak ziet... dat op het moment uh, dat er een, een grotere schaalvergroting is, hè, als het ja. ware... een grotere identiteit ontstaat, dat er tegelijkertijd... Ook een kleinere identiteit weer sterker wordt. Om, om een voorbeeld te geven, op het moment dat de Nederlandse natie werd gevormd. Want die is ook niet van God gegeven, die is ook ooit gevormd. Hè, en dat gebeurde in de 19e eeuw, gebeurt dat eh, voor een groot deel. Het rare is dat toen pas eigenlijk echt een Limburgse en Brabantse en Friese identiteit ook weer heel sterk ging, hmm. zich ging ontwikkelen. Hè, die, die was ja. namelijk ook niet van God gegeven. Dus dat gaat parallel. Ja. En dat zie je nu dus misschien eigenlijk ook wel. In, uh, en dat is natuurlijk aardig wat, wat, wat Koonstam zegt. He, mensen hebben dan behoefte aan meerdere identiteiten. En in een tijd van onzekerheid willen ze misschien... hele wat sterkere identiteiten hebben. Dus uh, Europeaan, prima. Maar toch ook heel erg Nederlander. En misschien ook nog wel uh, Fries. Ja, maar wat ik dan toch nog steeds niet begrijp... is waarom we dan een soort vijandig, vijandschap ontwikkelen tegenover anderen. Ik, ik heb ook heel weinig reacties gelezen op die toespraak van verhagen. Waarom laten we ons dat allemaal maar... Hey, ik heb daar vrij dat... veel kritiek e, op gelezen hoor, maar e, dat zeiden... Zijde... E, Eén heel belangrijk iets is toch wel... Je hebt inderdaad verschrikkelijk veel identiteiten. Als je denkt, je bent man, je bent vader of niet, je bent voetballer. Je kunt van alles en nog wat zijn. En waarom is dat Nederlanderschap nou zo belangrijk? Ik, als het, het heeft heel veel te maken met toch angst. Al dan niet mm -hmm. uh, dat je dat toegeeft of dat je dat erkent of eigenlijk bij jezelf ziet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar politiek gedrag, stemgedrag... dan zie je ook dat mensen die uh, meer angstig zijn die zijn veel meer geneigd om te kiezen voor, uh, voor behoud, voor geen verandering. En, ja. en, en die, die onderlenen vaak ook iets meer aan ja. dat identiteit, uh, nationale gevoel en identiteit... Hebben dan ze meer mensen... nodig? Ja, daar lijkt het op. Ja. Ja. En ze willen meer kinderen dan. Nou, dat, dat, dat heeft ook heel erg te maken met de eindigheid. Als, je, als, ja. je echt, als, je, als dat even actueel is voor jezelf, dan, dan kan dat, dat heeft echt met de eindigheid te maken. Maar die, maar die onzekerheid dat je van nature wat onzeker bent, dat leidt er vaak toe ja. dat je... Uh, dat je wat... Uh, nou ja, kijk, je ziet aan de andere kant kun je ook zeggen dat er een groep Nederlanders is die dit heel bedreigend vindt, dat sommige mensen zich wat meer weer op die nationale identiteit richten. Omdat zij hun identiteit heel erg ontlenen aan het feit dat ze zichzelf beschouwen als redelijk kosmopolitisch, internationalistisch en uh, uh, Europees. En daar krijg je dus al snel de kritiek van ach, dat is eigenlijk allemaal een beetje provincialistisch en, en, en een mm -hmm. soort geborneerd nationalisme. Daar moeten we toch van af. En dat is voor hun ook een soort angst als het ware. Je ziet voor veel mensen... Een hele grote angst voor de PVV. Uh, van, ja, dit is in Nederland wat wij niet willen. Dus dat is de identiteit die die mensen hebben. Die ja. komt daarmee in gevaar als het ware. Dus het is, het is van beide kanten denk ik hoor. Een identiteitskwestie. Maar ik, ik heb ook een beetje het idee. Um, dat het niet zozeer is wat, um, uh, ja, wat, wat, wat, de, wat de samenleving wil. Maar dat dat wordt opgelegd. Bijvoorbeeld, dat, dat voorbeeld. Nou, door, door het kabinet. Dat we... Door politici. Ja, nou, dat, dat we... betwijfel ik hoor. Ik, uh, ik geloof niet dat er nou van bovenaf geordoneerd wordt. Uh, dat dit... we ons Nederlands nou, zo moeten voelen. Nou ja, ik denk als als je, ge... als je, als je nou nou ja, nou, ja je, kunst, je, je 35% nou, Nederlandstalige ja, muziek op radio 2. Maar, maar je ziet bijvoorbeeld de populariteit van in, in, in dat programma. Ik ben een naam, even ik, ik, ik hou van Holland of zoiets. He, ja, ja. Dus dat ja. iedereen ja. Nederlandse liedjes aan het meezingen is. Mm -hmm. Populariteit van dat soort programma's vind ik ook wel tekenend hoor. Maar dat is niet, toeren, iets, dus is niet iets wat bovenaf wordt uh, opgeleid. Maar het is dus ik eigenlijk dat eerder antwoord. dat die politici de stemming volgen. De stemming van, van de Nederlanders. Ik meen te volgen? Hè? Ik, ik denk dat je dat eerder uh, kunt zeggen. Ja. Dat, dat, maar nou ja, goed, dus maar moet politici de politici niet een weer. soort uh, uh, vergezicht schilderen van: jongens, dit is de samenleving waar we naartoe willen? Uh, in plaats van. Nou, en dat daar het moment. We, daar Als even we mag, dat daar vind, vind ik dus precies. Vinden. Dat vind ik heel goed dat je even zegt. Want dat is dus, dus precies mijn gevoel wat ik erbij heb. Want ik denk, zo'n verhagen met die vage, rare toespraak, met die buitenlandse ziekte in de groente en fruit. Uh, dat dat inderdaad een vermeend gevoel is. Hè? Ook natuurlijk, met die PVV. En het idee om zo, op zo'n zogenaamd populaire manier dat zo aan te pakken, ja, dat vind ik echt. Uh, toch denk ik dat dit vraagstukken zijn, ontwikkelingen zijn die heel internationaal zijn. Je ziet dus ja. vrij, vrijwel overal dezelfde Frankrijk tendens in Frankrijk. En, en in Finland ik, ik, heb je de echte Finnen, de ware Finnen. Ik vind het altijd ontzettend opmerkelijk dat bijvoorbeeld een, een partij als de PvdA... dat die internationaal in Europa, als je kijkt naar de sociaal die, die, die volgt dezelfde lijn. Dan zie je eigenlijk hoe sterk die ontwikkelingen internationaal zijn. En ik denk dat eigenlijk een regering uh, dat de invloed daarvan snel wordt overschat... Vooral op dit soort, van, dit soort van ontwikkelingen. Die zijn heel globaal ingegeven. Daar, maar, daar, daar, daar heb je als politicus dus heel weinig vat op. Daar, daar, dat daar, denk ik, en ik denk dat je in kan zeker... je niet. Wat ik, ik wens, dat een politicus een ander gezicht laat zien. Ons minder bang maakt. Het, het is bijna dat de cultuur zich, zich uh, aanpast aan, aan die ontwikkelingen. Dus maar, een, een programma bijvoorbeeld, uh, Ik hou van Holland, dat is nu dus heel populair. Maar 15 jaar geleden zou daar misschien niet eens draagvlak voor zijn voor zo'n titel. Nou, op losse groeven op volle volgend. Ja, Overigens tot... hou ik heel erg van Nederlandstadige muziek. Je krijg je ja. bijna spontaan een hekel aan. Als je 35% gebruikt Omdat moet worden. Moet. Je ja. moet er naar ja. luisteren. Dus het is geen keuze. Maar meer. niet aan jullie muziek. <laughs> maar um, hoe, hoe, waar gaat het heen met het nationalisme? Wordt het nog groter, denk je, Paul? Of uh, Paul? Koen van Vossen? <laughs> uh, ik denk uh, heel eerlijk gezegd uh, dat het inderdaad uh, sterker zal worden. Dat. dat... We uh, de komende tijd uh, uh, veel discussie zullen hebben... Over, over die nationale identiteit, over dat, dat wat is Nederland. Uh, ook omdat, kijk, wat, wat er een toenemende mate aan de hand is... is dat er een, een, een kloof aan het ontstaan is tussen... tussen Twee verschillende groepen heel grofweg in Nederland. Dus mensen die heel sterk kosmopolitisch en internationaal gericht zijn. En een groep die daar dus veel minder... En dat heeft deels met opleiding te maken, die, die, die, die, die, die kloof. Hè? Tussen hoge en lage opgeleiden. En hoge en opgeleid voelt zich kosmopolitischer. Ja, ja. en die, die hebben dus ook veel minder moeite dat alles in het Engels gaat. Want zij beheersen dat Engels wel goed. Hè? Maar hoe dus, gevaarlijk dus, is het als is, het nationalisme toeneemt? Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb het uh, idee dat het een beetje gevaarlijk is, maar misschien... Nou, nee, ik. Ik, denk, ik denk dat uh, niet per se. Ik denk dat, uh, dat de verzorgingstaat die wij hebben, die vergt een bepaald nationaal gevoel. Absoluut. Dat is de kaders waarbinnen je hier werkt. Zolang er niet een grote Europese verzorgingstaat uh, zal ontstaan. Maar mm -hmm. dat ontstaat binnen de nationale kaders. En we moeten dat niet meteen. Uh, uh, uh, zien als, als een vreselijk gevaarlijke ontwikkeling, uh, zolang in ieder geval het nationalisme uh, niet uh, een, een uh, superioriteitsgevoel met zich meebrengt. En dat zie ik nog niet zo hoor. Het is niet van. Uh, uh, uh, Nederland ja, dat boven lijkt me een alles. belangrijke onderscheid. Hè? Ja. Dat je niet je beter voelt. Nee, precies. Maar nou, ik denk dat de meeste mensen dat toch nog wel uh, dat gevoel wel een beetje hebben overigens. Ik, ik denk dat het gevaarlijk is een, gro is een groot woord. Uh, ja. Maar het is, het is niet ongevaarlijk. Oké, okay, tot zover Pavlov voor vandaag. Wilt u reageren op wat hier besproken is? Mail dan naar Pavlof Radio het NTR. Straks na het nieuws, geen langs de lijn, maar het Radiolab. En veel plezier daarbij wat ons betreft. Tot volgende week. NTR Informatie, educatie en cultuur. De een haat hem en noemt hem vliegende rat. En de ander geeft hem dagelijks kruimels op de dam. Vroege vogels lieten speciaal voor de stadsduif een nieuw lied schrijven. Je strompelt door de stad op zoek naar brood, en drinkt wat regenwater uit een goot. Aan. En we gaan op stap met een blinde geleidehond. Oh, en ze stopt mooi voor het stoepje. Kresselvoer aan links. Plus. Groene Metropool. Vroege Kuikens. En. Gastvrij voor de bij. Luister morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1, vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen met een hypotheek. waarvan de rentevastperiode bijna afloopt.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. Uw werken aan perspectief. Dit is Radio 1.